In de Europa League is AZ door naar de laatste 16. De Alkmaarers speelden vanavond thuis met 1-1 gelijk tegen Slovan Liberec. In de uitwedstrijd vorige week won AZ met 0-1 van de Tsjechische club. De Alkmaarse ploeg komt in de volgende ronde Antsi uit Rusland tegen. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. De Amsterdammers verloren in Oostenrijk met 3-1 van Salzburg. Een week geleden verloren de Amsterdammers thuis met 0-3 van de Oostenrijkers. Het weer grotendeels droog vannacht. De temperatuur zakt tot rond de 4 graden. Morgen begint droog en met wat zon. In de loop van de dag neemt de bewolking en kans op regen toe. Het is morgen zo'n 9 graden. Dit was het NWS Journaal. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt, maar design ademt. Met Franse allure en toch Hollandse pit. When business luxury... Meets business power. De Citroën DS5. Nu vanaf 30.990 euro. En leverbaar vanaf 14% bijtelling. Ervaart de Citroën DS5 bij uw Citroën-dealer. Citroën. Creatieve technologie. Overweegt u om over te stappen op een andere energieleverancier? Current and daagt u uit een stap verder te gaan... Door niet over te stappen op meer van hetzelfde, maar in te stappen in een nieuwe beweging. Een community die zijn eigen energie opwekt, uit zon, wind en water. En waarvan je uiteindelijk zelf de baas bent. Current Community. Stap in op current.nl. Current. Energiepioniers. Vado. Een krachtige voorstelling van het Internationaal Danstheater. Met live muziek van Carla Pires. Drie maar te zien in het De La Theater Amsterdam. Daarna op tournee door Nederland. Kijk voor de speellijst op internationaaldanstheater.nl Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? Eén.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes graden. Binnen zit Lucella Carasso. De gouden medaillewinnaar op de 10 kilometer vandaag over zijn nachtrust. Vannacht heb ik voor de voor eerst weer een uh, echt goede nacht gedraaid. De man draait dus niet alleen rondjes van 30.1 en 29.8. Hij draait ook nachtjes. Pas op, Jorrit, dat je niet doordraait. Goedenavond, welkom bij het oog. Ja, hier zag ik wel even tegenop een leuke opening maken... met Joep van het Hek naast me aan tafel. Ja. Ja, dankjewel. Nee, vreselijk. Om dat <laughs> naast jou te doen. Ik zag je niet eens lachen. Ik weet niet. Ja, Jij schudt ze zo uit je mouw, hè? Uh, die leuke opmerkingen, grappen, uh, quizvlagen. Ja, ja soms. Ja, ja. Ja. Want, want die komen en die gaan de hele dag door? Uh, ja, het zit wel een beetje in mijn gebakken. Ja. Tenminste, ja, het een manier van... Denken, leven. En waar, ja. waar komt die humor uit voort bij jou? beetje uit uh, genen, uit mijn ouders, uit de familie. Uit een groot gezin. Beetje altijd wel een uh, beetje antwoord hebben, grote bek terug. En, uh, Ik heb wel eens gehoord dat jullie moeder zei: Als je iets wil zeggen, we, er zijn er zoveel, dan moet je heel hard schreeuwen om bij mij binnen te komen. Ja, daar kwam het wel op neer. Ja. Ja, of, of ze nam je even apart. Ja. Het was het meest prettige moment. Ja. Ja. Zijn, zijn er periodes geweest uh, tot nu toe. dat je eigenlijk niet zo grappig was? Dat je dacht, het komt niet? Nou, er is altijd wel twijfel. als ik weer ga schrijven aan een nieuw programma. dan uh, kan ik wel heel lang naar een. Uh, ik wou zeggen wit papier, maar tegenwoordig een wit beeldscherm aankijken. Dan kan ik wel 50, 60 keer opnieuw beginnen. tot ik op een gegeven moment. Uh, ja, weer zitten tikken. En dan vaak, vaak gaat ook de tijd dringen, dat ik ook echt uh, op moet schieten. Ja. En dan gaat het? Dan, ja, dat dan gaat in. het. Dan moet ik het gaan spelen. En dan gaat er weer veel uit en in en uit. En, ja. Ja. Je wordt over een uh, klein uur 60 jaar. Ja. Dat kom je hier vieren. Wat een ja. eer. Ja. Um, uh, nee, ik had niemand, dus ik was al ja, dus lang, je lang blij, blij dat ja, je hier mag ja. komen. We hebben pinnanootjes, leverworst staat klaar. Heerlijk, heerlijk. Um, en uh, er is een bundel uitgekomen over de afgelopen 20 jaar... de theaterteksten van de voorstellingen. Daar gaan wij het uh, straks uitgebreid over hebben. Is goed. Dan het eerste tv-verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is op dit moment gaande. Joost Vullings en GroenLinks-leider Bram van Ooyek bekijken het, luisteren het... zullen tegen het einde van deze uitzending hun analyse geven... En over de spanningen op de Krim hebben we het ook vandaag drie gasten daarover. Dat op de dag dat dat volop in het nieuws was. Donderdag 27 februari. Applaus in het parlement van Oekraïne voor de nieuwe premier en zijn nieuwe kabinet. Dat staat meteen voor een zware klus. Het protest in de hand houden in het zuidelijkste puntje van het land, de Krim. Dit is de oproer bij het regionale parlementsgebouw op de Krim. Sinds vanochtend houden pro-Russische demonstranten dat gebouw bezet. Op het Schiereiland wonen veel Russen... en die zijn niet bepaald blij met de omwenteling in Oekraïne. Ook Rusland maakt zich zorgen over de nieuwe situatie. Vechtvliegtuigen, hoort u in de buurt van de Krim. De Russische president Poetin laat namelijk een grootscheepse militaire oefening houden langs de grens. En nee, die is echt niet bedoeld om een signaal af te geven aan Oekraïne, zegt de Russische EU-ambassadeur. Het is niet een message directed towards Ukraine. It's Moscow uh, holding regular maneuvers. Nou, gewoon een militaire oefening dus. Nou, maak dat de kat wijs, zegt een Amerikaanse verslaggever. Come on, sir, met with respect. If it's not a message to Ukraine, who is it a message to? Out of interest. Uh, well, uh, it's for you to judge. De Amerikaanse minister van defensie gelooft ook niet van het verhaal van de Russen. Doe niets waar je spijt van krijgt, zegt hij. I expect Russia to be transparent about these activities, and I urge them not to take any steps that could be misinterpreted. En ook de nieuwe Oekraïnse premier waarschuwt de Russen... hij accepteert niet dat de Krim wordt losgemaakt van zijn land. En de afgezette president Yanukovych moet zich ook gedijst houden... zo zegt hij in het parlement. Keer, dan krijgt hij een applaus voor. Yanukovych zelf zegt trouwens dat hij nog steeds de president is van de Oekraïne. Hij zou in Rusland zitten en morgenmiddag geeft hij een persconferentie. Zo gaat het verhaal. En dan de waarschuwing voor oudere mannen met een kinderwens: hoe ouder het zaad, <laughs> Joop van het ja. Ja, ja, ja, hoe groter de kans op een kind met een stoornis. Blijkt uit een groot, zweet Amerikaans onderzoek. Dit onderzoek laat zien dat het niet alleen geldt voor autisme, maar ook voor allerlei andere uh, problemen als ADHD, risico op verslaving, psychose, uh, zelfmoordgedachten, uh, leerproblemen enzovoort. Het komt waarschijnlijk door fouten bij celdeling. De zaadcellen van een 45-plusser zijn zo vaak gedeeld... dat er veranderingen kunnen optreden. Je zou het kunnen zien als je hebt een document... en het ga je voortdurend overschrijven. En dan ga je tien keer overschrijven. Maar het wordt op een gegeven moment duizend keer overgeschreven. En bij elke keer dat het overgeschreven wordt... heb je kans dat je kleine foutjes maakt. En een man uit Almere heeft een donornier gevonden via Facebook. Zijn eigen nieren werken niet meer en de tijd dringt. Na een oproep op Facebook boden 35 mensen aan een nier af te staan. Je hoopt natuurlijk altijd dat er wat bij zit. Maar dat het zoveel zou, uh, zou worden, dat is niet te geloven. De man koos uiteindelijk voor een vrouw uit de Limburgse plaats Beek. Zij staat dus een nier voor hem af. De man staat er ook achter. Die kwam zelfs met het, uh, met het voorstel.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 Ja, de NS sluit zijn stations af, is te lezen in de Volkskrant. 82 treinstations zijn binnen ruim een jaar alleen nog toegankelijk met een OV-chipkaart. Dat is volgens de NS het middel tegen zwartrijders, agressie tegen treinpersoneel en gevoelens van onveiligheid op de stations. Maar het gaat, zoals wel vaker bij de NS, niet zonder slag of stoot. Het verzet tegen het afsluiten van stations groeit, zo schrijft de Volkskrant. Vooral omdat loopbruggen en tunnels vaak gebruikt worden... door mensen die helemaal niet met de trein willen... maar bijvoorbeeld naar de andere kant van het stadcentrum. Gemeenten vinden dat die looproutes behoren tot de openbare ruimte. De NS vindt het eigen terrein. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd. De stethoscoop is vuiler dan de handen van de dokter. Het instrument zou een belangrijke rol kunnen spelen... bij het verspreiden van infecties in een ziekenhuis... Het Nederlands Dagblad schrijft over het eerste systematische onderzoek dat er naar gedaan is. Op de stethoscoop zitten meer bacteriën dan op de handen van de dokter blijkt. De bacteriën worden verder verspreid doordat artsen hun stethoscoop bij verschillende patiënten op de blote huid gebruiken. Zelfs de beruchte MRSA-bacterie werd op het doktersinstrument gevonden. Of de stethoscoop ook dan echt verantwoordelijk is voor besmettingen, dat moet nog blijken uit vervolgonderzoek. In Trouw een beschouwing over de identiteit van de Zeeuw. Minister Plasterk heeft in Zeeland geen vrienden gemaakt... met zijn plannen voor het fuseren van een aantal provincies. Friesland, Brabant en Limburg kunnen volgens hem beter niet opgaan... in grotere landsdelen, omdat ze een sterke eigen identiteit hebben. Zeeland heeft dat volgens hem niet en kan best samengaan met Zuid-Holland. De Zeeuwen denken daar heel anders over... en hebben massaal de petitie handen af van Zeeland getekend... Plasterk baseert zich helemaal nergens op. De burgers willen het niet, zeggen de initiatiefnemers. Het is allemaal politiek, vinden ze. Zeeland heeft minder inwoners, weinig kamerleden... en dus niet veel in te brengen in Den Haag. En het onvermijdelijke carnaval begint binnenkort. De Telegraaf heeft een eerste rel voor ons. Het Brabantse Boxmeer claimt de bakermat te zijn... van de enige echte carnavalsoptocht. En dat is, zoals de krant het schrijft... de knuppel in het hoenderhok van Oeteldonk... tot Haaikneuterslaan tot Maastricht. De carnavalskenners bestrijden die superieure zotheid van Boksmeer... zoals Boksmeer tijdens carnaval heet. Boksmeer claimt in 1854 de eerste te zijn geweest met een carnavalsoptocht. Niet waar, zegt Venlo, wij waren in 1843 de eerste. Oetel Donk toept over met 1811. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Joep van Zek, je bent vanavond ook onze dj... Je hebt ja. wat uh, plaatsen mogen uitzoeken. Je gaat zelf ook zingen zo, uh, maar laten we beginnen met, uh, met, met de oude mannen, hè? Rolling Stones. De Rolling Stones. De ja. Rolling Stones. Ja, ik denk als je 60 wordt, dan moet je de Rolling Stones draaien. Ja. Ja. Wat heb je uh, van ze meegenomen? Uh, Ruby Tuesday. En ik heb meegenomen omdat ik uh, een, uh, altijd na voorstellingen naar dit programma luister. En ik vind dat als je in de auto zit en er wordt een beetje lekkere muziek gedraaid, dat vind ik altijd belangrijk. En uh, dus ik denk gewoon voor mensen die niet op de weg zitten. ...on Out of It's Ruby Tuesday. She would never say where she came from... Yesterday don't matter if it's gone... While the sun is bright... Or in the darkest night... No one knows She comes and goes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 such a cost Goodbye We'll Tuesday Who could hang a name on you When you change with every new day Still I'm gonna miss you There's no time to lose I heard her say Catch your dreams before they slip away Dying all the time Lose your dreams and you will lose your mind life unkind Tuesday Rolling Stones. Keuze van Joep van Heck. De spanningen op het schiereiland de Krim in Oekraïne... zijn behoorlijk opgelopen. De Russen sturen troepen naar het westen van het land... voor, uh, zoals zij zelf zeggen, een militaire oefening. Van alle kanten wordt gewaarschuwd dat Rusland niet in moet grijpen. Hoe kan die situatie in de hand worden gehouden? Robin Dolstra woont sinds 11 jaar in Sebastopol op de Krim. Dat is de plek waar uh, de Russische vloot onder meer ligt. Goedenavond. Uh, goedemorgen ja, voor ons. Ja, goedemorgen al hè, voor u natuurlijk. Uh, ja. Zijn de mensen bang in Sebastopol dat de onrust escaleert? Nou, in Sebastopol is uh, niemand bang, nooit geweest en zal ook nooit worden. Want Sebastopol uh, ligt wel op het schiereiland, maar is ook geen onderdeel van de Krim. Dus is het nooit geweest en zal het nooit worden. Ook de Krim is in 1954 weggegeven door Khrushchev, die West-Oekraïne was uh, aan de Sovjet-provincie, toen de tijd uh, Oekraïne. En is daardoor eigenlijk mee doorgegaan toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel naar Oekraïne toe. Sevastopol is gesloten gebleven tot 1998 vanwege de verdeling van de Zwarte Zeevloot. En Balaklava een dorpje onder de rook van Sevastopol zelfs tot 2003. Toen is dat open gegaan. Rusland had het te druk en wilde geen problemen met Amerika en Europa. En Sevastopol is eigenlijk tot eerst automatisch toegevoegd aan Oekraïne. Terwijl de bevolking dat dus helemaal niet wil. Nee, want daar bevolking... wonen veel Russen, hè, daar? Ja, 95 procent. Mijn vrouw heeft een Oekraïens paspoort. En als je haar nationaliteit vraagt, dan is dat Russisch. Haar eh, halve familie woont in eh, Noord-Ossetie, de andere helft in Moskou. En eh, zo wonen ze overal in Rusland verdeeld, maar hebben niks met Oekraïne van doen. En, en merkt u, want ik begrijp dat u naast het gemeentehuis woont in Sebastopol. Merkt u zelf iets van, van de spanningen in het gebied? Ja, ik woon naast één van de vijf gemeentehuizen, want Sevastopol is uh, een zeer uitgebreid uh, gebied. En uh, daar uh, staat de munitie voor de deur om uh, de boel uh, te bewaken en in de gaten te houden, de veiligheid te garanderen. Dat uh, gebeurt ook uh, op het hoofdstadhuis en op het parlement van Sevastopol. De twee hoofdstraten, Sevastopol is bereikbaar langs twee wegen. In het zuiden vanuit Jalta en vanuit het noorden vanuit uh, Sintrapol, die zijn uh, momenteel geblokkeerd. Busdiensten zijn opgezegd, treinen worden gecontroleerd. Dat is ook uh, verminderd, het aantal treinen dat binnenkomt. Alles wordt gecontroleerd, dus Vastepol is uh, zeer veilig momenteel. Ja, het is veilig, toch wordt, wordt het beschermd. Is dat dan uh, tegen mensen van de Oekraïne die iets willen? Uh, tegen Rusland of zijn, is dat tegen de Russen die iets bezet willen houden? Ik bedoel, waar, waar wordt het een en ander uh, tegen verdedigd? Uh, ze zijn uh, eigenlijk de West Oekraïners uh, zat die momenteel in het parlement zitten en een staatsgreep volgens hun hier uh, gepleegd hebben. Want uh, het zijn geen democratische verkiezingen geweest. 24 miljoen mensen van de 45 miljoen in Oekraïne zijn het er nu niet eens. En de minderheid zit uh, dus nu aan de macht. In hun ogen is dat een staatsgreep geweest. En Krim en Sevastopol zijn het zo zat. Krim is al autonome republiek. En uh, die willen dat op 25 mei uh, middels een refer referendum gaan kijken of dat ze dat waar kunnen maken. Ja. En heeft onafhankelijk u... te maken. En heeft u de indruk dat Moskou het vuurtje uh, actief opstookt in Sebastopol en, en op de Krim? Nee, nee, nee. Moskou heeft zich heel rustig gehouden en heel afzijdig. Vandaag zijn er twee mensen van de Duma in uh, Moskou hier op bezoek geweest. Die voelen ze uh, op hun gemak bekeken. We hebben gezien dat het uh, lekker rustig is in uh, Sebastopol. Want uh, ja, er wonen toch heel veel Russen. en uh, ja, Ze zijn niet zo actief bezig geweest als West-Europa. Hm. Met handschoentjes uitdelen en koekjes uh, op uh, Maidan. Ja, Het is ook wel duidelijk waar uh, uw gevoel naar uitgaat. Hè? Dat is naar Rusland. Nee, ik, nee, ik, ik verwoord eigenlijk de gedachte die hier in de, in de stad leeft. Okay. Omdat dat heel weinig, ook naar mijn mening... Uh, heel weinig in het Westen uh, geventileerd wordt. En daar heel gekleurd... Uh, in de media wordt verteld over Oekraïne. En ik vind dat de andere kant ook gehoord mag worden. Ja, zeker. Uh, bl blijft u even bij ons, want we hebben ook de gast Marcel de Haas... luitenant-kolonel buitendienst en als Rusland deskundige... verbonden aan het instituut Klingendaal. Welkom, goedenavond. Uh, hoe ziet u die, die rol van Rusland op dit moment... met de militaire oefeningen die rondom dat gebied plaatsvinden? Ja, nou die rol zie ik dan toch wel anders. Uh, die militaire oefeningen, uh, die zijn volgens mij al langer gepland. Want je praat over 150.000 man, dat is nogal niet niks. Nou, dat kan je niet inmiddels druk op de knop en ze gaan wel lopen. He, je zit met verloven die moeten worden ingetrokken. Je zit met logistieke voorbereidingen. Dus dat is niet van de een op de andere dag. Alleen, het komt toevallig uit dat ze nu zijn. En de Russen roepen natuurlijk nog veel meer. We hebben gevechtsvliegtuigen in de lucht hangen. Alsof de Oekraïnse luchtmacht Moskou zou gaan aanvallen. Nee, het belangrijkste waar het om draait, dat is die Zwarte Zeevloot. Uh, kijk, uh, het, het beleid van Rusland vanuit zijn veiligheidsbeleid... de militaire doctrine en nationale veiligheidsstrategie... is de internationale positie versterken. En dat doen ze dan primair via de voormalige Sovjetunie. Ze zeggen ook in hun documenten... wij hebben het recht om te interveneren in de voormalige Sovjetunie... want wij zijn de rechtsopvolger van de Sovjetunie... Um, en uh, dat doen ze dan vaak middels militaire aanwezigheid. In heel veel van die Sovjet-republieken hebben ze wel een basis. Maar die Zwarte Zeevloot is eigenlijk nog belangrijker... want die dient ook de verdere geostrategische belangen van Rusland. Uh, een escader van die Zwarte Zeevloot vaart op uh, Syrië in de buurt. Dus dat dient hun Midden-Oosten uh, politiek. En, en wat kan een moment zijn dat ze gaan ingrijpen op de Krim? Wat, wat kan voor een, voor een actie van de Russen zorgen? Ja, gaan ze militair ingrijpen? Ik trek dan gouden vergelijking naar 2008 uh, Georgië... met het uh, NAVO-lidmaatschap. Maar dit land is natuurlijk veel groter dan zo'n landje als Georgië... wat je platwalst met je materieel en, en je soldaten. Dit is een groot land. Wat moet je dan doen? Het hele land bezetten? He, ze hebben wel een paar honderdduizend man uh, op de been, schat ik zo. Het is een heel groot land. Uh, ja, ik zie dat niet zo gebeuren. Maar ze kunnen Oekraïne-militair wel aan... Toch? Ja, het, het Russische leger is op papier 1 miljoen. Ik schat zelf zo'n 700 man. Dat kan wel, maar ja, wat moet je dan doen? Moet je het hele land bezetten? Ik sluit het niet uit, maar wat meer voor de hand ligt... dat strategische belang van die zwarte zeevloot... want die is ook van belang voor de energiepolitiek van Rusland... en dat is natuurlijk tegenwoordig nummer 1. Je hebt daar die, die South Stream gaspijpleiding... waar Niels het gisteren over had. Nou, die wordt beveiligd, de aanleg ervan wordt beveiligd... ook weer door die zwarte zeevloot. Die Zwarte Zeevloot, de huur van de vlootbasis... dat is een van de eerste daden geweest van Yanukovych. Om dat te verlengen met 25 jaar. Nou, en ze willen, ze willen hun positie daar in, in die regio van Oekraïne veilig stellen? Ja, zoals ik al zei, dat proberen ze ook in, in andere landen... waar ze militaire basis hebben. Want als je militaire hebt, dan betekent dat je altijd druk... militair en politieke druk kan uitoefenen op het land waar je in zit. Maar in dit geval speelt het natuurlijk ook een rol... en dat vind je ook terug in die Russische veiligheidsdocumenten. Wij bieden bescherming aan de Russen. Nou, dat hebben we natuurlijk met zuid ossetië en Abkhazie gezien in Georgië. Je verstrekt Russische paspoorten, dan worden wat duigen dood... en dan zeg je van, hé, hey, wij gaan onze burgers beschermen. Nou, hier is het nog eenvoudiger. 60% van die bevolking uh, op de krim is etnisch-Russisch... Dus daarvan kan men op grond van de eigen beleidslijnen en de documenten zeggen... en die gaan wij dus beschermen, daar hebben wij het recht toe. En dat is ook geen aantrekkelijke optie voor Oekraïne, denk ik. Want wie gaat Oekraïne sturen, steunen op het moment dat, dat de Russen echt mensen naar Oekraïne sturen... om, om die Russen te beschermen daar? Ja, nou ja, kijk, en dat is natuurlijk het zwakte van de internationale arena... van de internationale gemeenschap en het internationale recht. Want op het moment dat Rusland daadwerkelijk militair zou ingrijpen... en dan ligt het meest voorhand op de krim natuurlijk toch wel, gezien hun belangen daar... wat gebeurt er dan? Nou, dan ga je naar de VN-veiligheidsraad... Um, en die ligt vervolgens weer stil, want de Russen spreken hun veto uit in de Veiligheidsraad... En dan gebeurt er niks, want de NAVO, nog de EU... gaat een derde wereldoorlog riskeren voor de Krim of voor Oekraïne. Dat gebeurt niet. Ze zijn geen lid van de NAVO en de EU. Kijk, en daarom zeg ik van juist dit soort lidmaatschappen... met name van de NAVO, dient als een waarborg. De Russen kijken heel goed uit om de Baltische Staten niet binnen te vallen... omdat ze dan weten dat het bijstandsverdrag van de NAVO er is. Ja. Nou ja, en de dus, dus... Oekraïne, ja, wij oefenen onszelf daar niet voor op. Uh, George Bush, die toch wat rechter was dan Obama... deed dat al niet voor Georgië. Dus de, groot, de kans is groot is dat het zo een beetje nu blijft zoals het is. met Rusland nou, Je, je ziet buurt. wel uit politieke hoek uh, wat, wat, wat de vorige spreker dan niet mee wilde geven. Ik lees toch wel uit Russische bronnen dat de Russen zeggen... nou, we gaan voor een federale staat in Oekraïne. He, dan heb je het oosten en je hebt de Krim en dan het westen. Maar dat is natuurlijk het uithollen van het centrale gezag. Ja, maar en meneer, het is grappig dat, dat, dat separatisme aanmoedigen... dat bestrijdt Rusland te vuur en te zwaard in eigen land met Tsjetsjenië en Dagestan. Maar voor Oekraïne zou het misschien goed uitkomen. Maar, maar meneer... Net zoals voor Georgië, niet te vergeten. Ja, want dan ga ik even naar meneer Dolstra. Ja, meneer Dolstra, want u ja, had het net zou... wel over een referendum... om af te ja, scheiden. Wordt, eh, ik zou er graag op reageren. Er wordt een hele, keer een hele hoop eh, uit de kast gehaald natuurlijk. Eh, Syrië is een eh, mooi verhaal. Maar Syrië is natuurlijk aangesloten bij Rusland, Korea... en nog wat landen. China bijvoorbeeld eh, een soort NATO-verband. Het gaat daar niet eh, om het land zelf en de president. We weten allemaal dat het om de olie gaat... die gevonden is voor Syrië. Die het Westen heel graag wil hebben. En toevallig in handen is eh, bij een lidstaat, bij Rusland. Georgië weten we intussen allemaal dat Zuid-Svili, Zuid-Ossetië, een onafhankelijke staat, een autonome republiek ook, is binnengevallen. Daar een hoop mensen heeft eh, eh, vermoord en de verschoeide aarde heeft toegepast. En dat Rusland daar is ingegrepen. Dat Rusland te ver Georgië is ingegaan, te lang gebleven, dat eh, ontkent niemand. Hm. Nou, dan is de Krim. ...25 jaar, eh, of tenminste Sevastopol... ...25 jaar verder verhuurd aan Rusland... ...dat is een hele slimme zet geweest van Janukovic. En daar ben ik gewoon heel eerlijk om. Mijn schoonmoeder, mijn eh, vrouw... ...iedereen die herinnert zich heel goed... ...wat Sovjet-Unie was en Sevastopol hoort bij Rusland. Dat... 25 jaar verder zijn die mensen die zijn dood... ...die zijn oud, die interesseert het niet meer... ...die weten niet beter als het is Oekraïne. Sevastopol, dus daar gaat niemand meer de strijd aan... Nu, in dit geval, nu West-Oekraïne weer eens een keer moeilijk doet... zijn de mensen het hier zat. Ja. En dat kan ik best begrijpen. Dus 25 uh, mei wordt er een refer referendum gehouden op de Krim. Of dat de mensen dus onafhankelijk willen worden. Dus een autonome republiek Krim. Dat betekent niet dat ze toevoegen aan Rusland. Hey. Ze willen dan autonoom worden. En wie houdt dat tegen als dat democratisch gebeurt? 25 mei zijn ook de verkiezingen in in Oekraïne. Uh, nou, we zullen dan zien Dat, dat worden, ja, dat worden twee uh, zeer uh, interessante verkiezingen om te volgen. <gül> uh, ik ja. wil ook nog even gaan naar Wim Hupperet, uh, directeur van het Allard Pierson Museum. Goedenavond. Goedenavond. Denkt de luisteraar misschien wat heeft die ermee te maken. Maar uh, er is bij u op het moment een tentoonstelling over de Krim te zien. Ja, dat klopt. We hebben ja, archeologische vondsten van de Krim... Um, vanuit uh, de periode vijfde eeuw voor Christus, vijfde eeuw na Christus. Dus wel iets langer geleden dan wat nu allemaal in de actualiteit is. Ja. En, maar, en, en maakt u zich zorgen over de situatie daar? Nou ja, eh, eh, eh, eh, eigenlijk niet, niet, niet zozeer. Kijk, het, het is natuurlijk wel interessant... want we hebben natuurlijk bruikleenafspraken gemaakt... met musea op de Krim en ook met een museum in Kiev. Um, en uiteindelijk gaan de spullen natuurlijk allemaal terug... Maar je, je gaat natuurlijk wel nadenken van, ja, wat gebeurt er uh, als, als inderdaad de krim zich uh, gaat afscheiden. Kunt u uh, de tentoonstelling verlengen misschien? Nou, het, het interessante is, we hebben net gelukkig de, de expositie verlengd. Uh, en ik uh, bedoel, er is geen enkele sprake van dat die spullen niet teruggaan uiteraard. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een heel, toch een redelijk centrale staat. Uh, heel veel gaat via het ministerie in, uh, in Kiev. Uh, daar hebben we uiteraard natuurlijk ook uh, garanties aan gegeven. Dus het, uh, het, het, er kan natuurlijk een hele, hele nieuwe uh, geopolitieke uh, situatie ontstaan. Uh, en dat heeft dan wellicht ook weer gevolgen voor de collectie. Maar in ieder geval de mensen die meer uh, willen weten over de geschiedenis van de Krim. We hebben al een en ander van, van de recente geschiedenis gehoord. Die kunnen bij u terecht. Ja, uh, ik dank u wel, meneer Hupperts okay. van het Allard-Piersen Museum. En Marcel de Haas en Robin Dolstra ook dank. Graag gedaan. wel. Dank u wel. Uh, ondertussen is binnengekomen Bram van Ooyik... de GroenLinks-leider, Tweede, Tweede Kamer-fractieleider. Goedenavond, welkom. Dag. Uh, we gaan het straks hebben over het debat dat op dit moment gaande ja. is... maar uh, als, als een soort voetbalverslaggever zetten ja. we u even in. Uh, wat is de tussenstand? Het eerste televisiedebat over de Ja, dan, dan ben ik toch geneigd om te zeggen, er is nog niet uh, gescoord. Het is uh, nog 0-0, uh, halverwege de wedstrijd ongeveer... Uh, je zag het vooral bij je debatten over de werkgelegenheid. Het, het, uh, de werkloosheid. Het verliep heel erg volgens uh, voorspelbare lijnen. Zijlstra, VVD, die zegt we moeten bezuinigen. Uh, Roemer SP die zegt uh, we moeten investeren. Uh, Pechtold die kan niet kiezen of die wil niet kiezen, die zegt we moeten bezuinigen en uh, investeren. En Samson, die uh, je ziet hem nu, uh, ja, wij zien hem nu uh, in beeld. Die uh, moet zich eigenlijk zowel Roemer als uh, Pechtold van het lijf houden. En die zegt van, uh, ik was gisteren nog bij Aldel... en ik heb de mannen van Aldel nog eens recht in de ogen. Dus die vertelt een, uh, een verhaal uit het land... en probeert de aandacht geweest. van de harde politieke keuze een beetje af te, af te leiden. Zoals wij dat vaak bij dus de PvdA zien. Ja, nou, nog een klein half uurtje. Ik zou zeggen, ga verder kijken en ja. luisteren. En uh, straks samen met jou. Ja, Ja, dat was Vullings... wel een interessant moment, maar dat vertel ik dan straks. Ja, hallo. Ja, of nu. <laughs> Nee, doe het straks okay. maar. Komt goed. Uh, want Joep van het Hek staat inmiddels klaar achter de microfoon. Uh, Joep, je gaat zelf iets zingen. Ja. Wat uh, ga, ga je... Ik ga zingen wat ik al uh, bijna 25 jaar zing. Niemand weet hoe laat het is. Vannacht, in mijn slaap, word ik plots overvallen.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 je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen, moeten we vrij...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 Hoe laat het is. Is het vijf voor twaalf? Of half zeven? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij één kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan? Doorgaan met leven. Ik heb echt geen idee. Dus ik grijp het plezier. Dus wouden we dansen? Moeten we vrij.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 En ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de angst, altijd de bangste, maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreden. We hebben gelacht en gespeeld met het vuur. God vermoordt wat we allemaal deden, leven. Toch je leven als het allerlaatste uur. Mm. Dankjewel, dankjewel. Ik zou zeggen, ga zitten. Leef je nog steeds uh, iedere dag zo? Nou, uh, ja, of, dat echt, of ik echt zo leef, dat, dat weet ik niet. Maar het is wel, het is 25 jaar geleden in 1989, uh, zong ik het in de juistconferentie. Maar het is wel een beetje wat ik bedoel met, uh, zeg ik niet zo, zeur niet, uh, leef, besta. Uh, ja. komt er ook nog steeds vol vuur uit. Ja, dat is ook zo. Als ik uh, met mijn kinderen klets, met mijn kleinzoon klets, uh, ook met mijn vrouw klets, van... Kom op, op. Hey, uh, laten <laughs> we, ja, we op reis gaan. Ja. Laten we leven, laten we het leuk hebben. Ja. Ik zit hier ja. met een uh, dikke bundel. Um, die is uitgekomen, die komt uit. Joep, mooie woorden, 20 jaar theaterteksten. Ter ja. gelegenheid van de 60e verjaardag... die over 19 minuten en 1 uh, seconde ingaat. Oh, goed. Um, 24 uur aan tekst heb je zelf becijferd. 24 uur praten en zingen. Heb je die teksten ooit allemaal uit je hoofd gekend? ja. Eigenlijk wel. want Het zijn allemaal... Het zijn de theatershows. En vaak wordt gevraagd... Kan je ze kan, ja, kan zo nog doen? Nee. Oh ja, Ik wou net zeggen of je het nee, kan maken. Eentje, nee, als ik er eenmaal eentje... eentje uh, nou ja, ik wil het wel proberen. Maar we vaak als er doen? iets uit mijn hoofd weg is... Dan, is het dan weg. watert het ook wel redelijk weg. Maar het vaak... is het begin van Prachtige Paprika's 2003. Ik sta in een quiz. Ik sta in een televisiequiz. Ik sta in een moeilijke televisiequiz. En tot nu toe heb ik alle vragen goed beantwoord. En dan komt de vraag. Nee, dan ga je door. Oh, nou... Ja, vragen over de. Nee, zeg het maar. Hangende nee. tuinen van Babylon waren geen enkel probleem. Ja, ja, Helemaal weg. Nee, ja, ja <laughs> nee. als het show eenmaal gespeeld is. Dan... En als ik hem nu weer op zou pakken. Als ik hem weer zou gaan spelen. zou ik hem zeg maar tien keer moeten lezen. En dan zou ik hem. Nou, kom ik in heel eind weer. Want wat... als je hem zo uit het blauw in, dan. Uh... Want gingen ze altijd goed uh, uh, qua opvoering? Ja. Of vergat je ook wel zo'n nee. stukje dat je naar huis ging nee. heel af en toe oh. dat ik denk... Oh, ik heb iets vergeten, maar dat gebeurde wel eens bij try-out. Maar eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Maar dat is ook een kwestie dat het gewoon mijn vak is. Dus dat je ook uh, zeer geconcentreerd uh, de hele dag weet... Ik moet vanavond spelen. En welke technieken heb je om het hele verhaal inderdaad te doen zoals je hebt voorbereid. Ik bedoel, je moet ongelooflijk veel bruggetjes, denk ik, slaan in je ja. verhaal. Ja, ja je, je hebt het zelf geschreven, je hebt het zelf bedacht. Uh, dan is echt de concentratie dat je het s'avonds speelt. Dus ik ben echt op tijd in het theater. Dus ik ga niet, ik kan niet... Uh, en dan heb ik mijn eigen manier van concentreren. Er zit er ook in dat ik gewoon naar de wereld daar door kan kijken. Maar dan nog moet ik wel alleen zijn... nog gewoon in mijn uppie half de krant loeren. En als ik een, een show helemaal goed ken, dan kan je me midden in de nacht wakker maken en dan dan doe ik het. Dan ja. gaat hij. En dat onthouden is dat nu nog steeds net zo makkelijk als twintig jaar nou, geleden? Nou, ik merk dat ik wel uh, dat het iets iets moeilijker gaat, maar het is wel een, een uh, deel van mijn lijf dat de hele dag goed getraind wordt. En dan ja, Doe je ook uh, bepaalde geheugenspelletjes ge ge ge in nee, de Nee, ik doe of niet of bepaalde geheugenspelletjes, maar ik, ja, als ik een als ik een een uh, stuk geschreven heb, dan doe ik het echt. Als ik het aan het schrijven ben, praat ik het al bijna achter mijn computer. Dan hoor ik mezelf het al zeggen. Eigenlijk als ik zit te schrijven, sta ik al op het toneel... en uh, doe ik het voor een zaal. Dan, dan hoor ik mezelf en dan ga ik het tryouten. En dan voel ik vaak al dat een regel niet goed is of niet lekker is. En dan merk ik vaak dat ik dingen vergeet. Uh, en dan vergeet ik ze de avond weer op weer en de avond op weer. En dan denk ik, ja, dat vergeet ik omdat het eigenlijk niet zo grappig is. En dan is het er vanzelf uit. En dan gaat het er vanzelf uit. Het is een hele natuurlijke uh, zeef zit erin. Ja, ja. He, heb je dit allemaal zelf weer teruggelezen nee. voor de bundel? Nee, ik heb het. Uh, het, het is allemaal uh, uitgetikt van de, van de, van de CD's. <coughs> en ik heb Marga Deutenkom, dat is al 25 jaar mijn steun en toeverlaat. Mijn alles op het gebied van uh, redactie. Maar had je geen zin om dit zelf uh, nee, te Marga doen? Nee, maar zei, we gaan een boek maken. En uh, ze heeft uit laten tikken. En zij is er nog één keer helemaal doorheen gegaan. Heeft alle us en a's en o's. Heeft ze eruit gehaald. En uh, zij kent mijn werk bijna beter dan ik. En uh, ik had er ook geen tijd voor. En ik moet je ook zeggen, ik had er ook geen zin in. Nee? Ik, dit, ik ben gewoon alweer, ik ben alweer nieuwe dingen aan het maken. En aan het schrijven. En bezig. Wat mij opviel, want ik, ik, heb, ik heb er wel een aantal gelezen, teruggelezen, dat, dat de humor van twintig jaar geleden, het is heel vaak ook nog steeds grappig. Ja. Dat, nou ja, dat vind ik best ja. knap. Want de tijd is veranderd en toch. Ja, de tijd is. Maar mijn, uh, de, de, het is houdbaar. Het thema is houdbaar, denk ik. Of? Ja, het thema's zijn houdbaar, maar er is ook een, soort, ja, een bepaald soort uh, uh, humor die ik aan me heb hangen, of die ik aan mezelf heb opgehangen, dat weet ik niet. Die een beetje, ja, door, door het. Ik zag het laatst ook toen werd mij vijf jaar later werden wat oude stukjes gespeeld en merkte ik aan het publiek waarmee ik daarnaar keek dat ja mensen vinden het leuk ja. en het gaat ook vaak over het publiek hè. de rode draad is ook een beetje dat iedereen in de zijk wordt gezet die de gemiddelde zit in de zaal denk ik en ze blijven komen wat ja maar het is dat? ook je, je komt naar een cabaret omdat daar word je een, een spiegel en of het nou een lachspiegel is uh, wordt je voorgehouden en de man die op toneel staat en in dit geval ben ik dat uh, ja Onttrekt zich ook niet aan de zaal. Ik ben ook een van hun. Ik ben eigenlijk dezelfde sukkel. Die ook uh, zijn auto's te wassen. En, en, en ook uh, met een, ja, een IKEA stapelbed in elkaar zitten flansen. En, en, uh, en, en wat beoog je ermee? Beoog je er überhaupt iets mee? Behalve mensen vermaken? Nou, ik beoog ja, mensen vermaken. Mensen aan het lachen maken. Dat vind ik het belangrijkste. Uh, het, inderdaad, nou ja, waar het lied ook over gaat. Hou ze op met je gezeik. Hou ze op met je, met je geneuzel. Hou ze op met je gedoe. Dus ook een beetje opvoeden? Ja, nou ja, opvoeden. Is, ik hoop ze altijd een beetje vrolijker weer naar buiten te sturen. Word weer eens verliefd, man. Op je werk of op je vrouw. Of op je kinderen of op je tuin. Zie, weer eens, zie eens wat we allemaal hebben. Uh, ik niet zo. En uh, gun de anderen ook wat. Dus als iemand uit een buitenland komt uh, en die heeft niks... Uh, trap hem niet weg, maar gun hem ook wat. En nou ja, dat is een beetje de manier waarop ik... Uh, kijk en werk en praat. En, ja, en dat doe ik met een zeker cynisme... en een zekere ironie. En, ja, en wij, wij spraken daarover met jouw vriend... Frank Verhallen, directeur van het Koningstheater. En die zei... Joep van Teck wil mensen in het hart raken... waar Freek de jongen de mensen in het hoofd wil raken. Herken jij dat? Uh, ja, ja, zou kunnen. Ja, ik, ja, ik denk... Kan. kan. Ja, <lacht> <lacht> ik heb al zoveel theorieën over mijn werk... en, <lacht> en anderen gehoord dat... Ja, ja, het kan. Het zal... Ik weet niet zeker. Ja. En hoe, hoe test jij je eigen houdbaarheid? Ik test mijn eigen houdbaarheid door gewoon te spelen, te try-outen en uh, uh, ja, te kijken. En, ja, ik heb nu met Wigwam mijn laatste show, uh, begon ik uh, in Carré. En waren de eerste avonden waren er uh, 1400 kaarten verkocht. En daarna binnen een drie voorstellingen liep het uit... dat het elke avond over de 1750 mensen, die kwamen spontaan als gekken... Dus er waren mensen geweest, die gingen ze hebben naar hun werk. En zeiden we waren gisteravond bij Joep. En uh, we hebben een leuke avond gehad. En dan weet je dat het nog steeds is. En goed mensen zit. gingen als een gek, kwamen ze eraan. En aan het eind nou ja, hadden we extra voorstellingen kunnen geven. Er waren wachtlijsten. De, nou ja, daar denk ik, nou dan is er wel een zeker. Zolang die groep er nog is. En de houdbaarheid is ook dat ik het zelf nog steeds onbeduidelijk. Ik, ja, ik heb volgens mij elke avond de leukste avond van, <lacht> van de hele zaal. Nog steeds heel veel plezier. Ja. Um, we praten zo verder ook over het debat wat nu gaande is um, je hebt nog een nummer meegenomen Mercedes de Sosa ja, Mercedes de Sosa heb ik uh, uh, ooit, ooit kreeg ik dat plaatje in handen dat vond ik zo onbedaarlijk prachtig en ik weet ook wat ze voor Zuid-Amerika heeft betekend en toen ben ik op een gegeven moment daar een concert van haar geweest in de Leidse Schouwburg voor haar heel erg klein want in Zuid-Amerika speelden ze uh, ja, in volle stadions de Leidse Schouwburg was die avond niet uitverkocht. Wat ik echt uh, totaal verbaasd was. En zij speelde daar en zij speelde werkelijk... de splinters van de planken. Het was onbedaardelijk mooi, prachtig. En toen heeft ze één toegift gegeven... en toen heeft ze nog een toegift gegeven... en toen heeft ze nog een toegift gegeven. En toen hebben wij met de hele zaal bijna een half uur staan klappen. En toen kwam ze nog terug en toen heeft ze nog één toegift gegeven. En ik heb er na afloop... Een, uh, een handje mogen geven. En uh, dat is een hand die ik, uh, geloof ik, toen... echt een paar weken niet gewassen heb. <lacht> zij is voor mij een, een soort heldin. Ze is in 2009 overleden. En uh, zij is de mengeling van uh, zingen, kunst maken... en inderdaad proberen mensen diep, diep, diep in hun hart te raken. En dit nummer is Grazia alla la Vida. Oftewel, dank aan het leven. Gracias a la Vida.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 El hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido Y con las palabras. Que pienso madre, amigo, hermano. Mercedes de Sosa, dank aan het leven. Ondertussen is Bram van Ooyek ook weer binnengekomen. We hebben vol ogen vandaag veel gasten. Um, we zijn uh, nou, weer twintig minuten verder in het ja. eerste televisiedebat... voor de gemeenteraadsverkiezingen tussen de uh, fractieleiders. Hoe is het inmiddels? Is er gescoord... Ja, nou kijk, ik, ik, ik zei net, van, er was een heel opmerkelijk moment. En dat zat eigenlijk helemaal in het begin van het uh, debat, uh, vond ik. Toen ging het even over het voorstel van uh, Slob om uh, de strafbestelling illegaliteit. Hè, dat die van tafel moet, omdat die anders niet meer uh, kabinetsplannen steunt. voorstel van ik, tegen. Ik was ontzettend benieuwd hoe Alexander Pechtold zou reageren. Want als die namelijk op dat moment nu in de uitzending had gezegd ik sta aan de kant van slop, het moet inderdaad van tafel... dan was er echt een interessante nieuwe mogelijkheid geweest... om dat echt te bereiken. Dat zei hij niet. Hij zei van nee, het is juist goed dat er nu een beetje rust is... en het is een symbolische maatregel. Ik vind het niet zo'n probleem, zei hij letterlijk. Ik vond dat zelf een heel opmerkelijk moment. Want D66 was altijd tegen die strafbaarstelling. En ja, nu als geloofpaar... Richt het naar een politiek handjeklap. Ja, nou ja, in ieder geval dat hij als gedoogpartner nu toch andere dingen belangrijker vindt. Ik, dus dat vond ik zelf een heel opmerkelijk ja. moment. Verder doen, ik kijk ook een beetje van doen ze allemaal wat ze, wat ze moeten doen. Kijk, Diederik Samson die moet zich natuurlijk zowel Roemer als, als Pechtold van het lijf houden. Dus zowel links als rechts heeft hij een belangrijke concurrent. Dat is niet makkelijk. Dus die vertelt heel veel verhalen van ja, onze wethouder daar. En ik was nog bij dat bedrijf. En nou ja, Roemer die... Ja, die doet wat je van hem mag verwachten. Die maar ja, is we hebben twee roemers gezien. Heel he? veel we dingen. Wat we, we hebben natuurlijk één campagne gezien met een sterke roemer... en ja. één campagne met een wat... Ja. Minder sterke roemer? Ja, nou ja, hij, hij, hij, hij hekel terecht. De, de, grote bezorg, de grote bezuinigingen op de zorg en zo. Maar het ging een beetje. Het was werd een beetje ingewikkeld toen die over Brusselse regelgeving en zo begon. En dan zie je de anderen ook uh, een beetje de wenkbrauwen optrekken. Nou ja, want het gaat Van, natuurlijk wel om de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, want, want, nou ja, want laten we gaat, even naar Joost Vullings ja. gaan. Joost, jij uh, zit ook te kijken en te luisteren. Uh, gaat het over die gemeente? Soms. Ja. Eh, niet, niet altijd. Eh, soms, soms zijdelings. Als het over, over woonbeleid gaat. Over bijvoorbeeld het aantal eh, huurwoningen, sociale huurwoningen in, in steden. Dan gaat het natuurlijk wel over gemeentelijk beleid. Het gaat natuurlijk heel vaak over het, het raakvlak tussen landelijk en gemeentelijk beleid. In hoeverre natuurlijk de landelijke politiek de marges bepaalt van de, van de gemeenteraden en de colleges daar. Ja, en het, het gebeurt zonder Wilders. Hè? Wat merk je daarvan? Nou ja, wat merk je ervan? Ja, dat, hij is er natuurlijk niet. Kijk, Wilders is een meester erin om een debat naar zijn hand te zetten. Om te bijspreken: als het thema zorg is... dan slaagt hij erin het eh, toch nog over de islam eh, te gaan hebben. En dat andere mensen daar ook nog eens op ingaan. Daar is hij echt heel goed in. En eh, nou, hij is er dus niet. Dus gaat het nu meer om de thema's die de programmamakers hebben bedacht. Ja, en, en, en wat valt jou dan op aan uh, de coalitiepartijen VVD en PvdA? Hoe verhouden die zich tot elkaar. Ja, rustig. We Elkaar niet aanvallen. Uh, je maakt binnen de marges van het, van het kabinetsbeleid... maak je je eigen punt. En je natuurlijk vooral niet tegen elkaar laten uitspelen. Maar er is tot op heden ook niet echt een aanval geweest... waarbij ik dacht, oh jee, wat gaat Halbe Zelstra nu zeggen... Um, en waarmee die wellicht Diederik Samson beledigt of andersom. Wat dat betreft zijn ze niet echt in de problemen gebracht. Van nou, ik... ik, ik, ik, ik... Wat ik dacht is Halbe Zelstra die, die verliest heel veel stemmen aan D66. Dus ik had gedacht dat hij, hij een beetje een opening zou geven... voor kiezers die, uh, laat ik maar zeggen, een beetje tussen VVD en D66 inzitten. doet hij helemaal niet. Hij, uh, hij vertelt alleen maar van, ja, er moet nou eenmaal bezuinigd worden. En dat is niet populair, maar dat moet gebeuren. En hij houdt dus eigenlijk een onversneden uh, VVD-verhaal. Ja, koers houden, dat, he, dat had is ik, zijn Dat is maar ja. ik had dat niet... Ik dacht van, als ik nou Zelstra was, dan zou ik zeggen... ik verlies heel veel aan uh, met name D66. D66, dat is natuurlijk toch zo'n grote electorale concurrentie. Ga proberen een beetje die, die wijfelende D66ers. Het zijn er heel veel, want D66ers altijd een beetje om die. Naar mijn. Uh, ja. ja, toch? Dat is de is identiteit, de is de identiteit van, van de partij. Ja, lieve mensen in een Dit zijn punten die ja, zo, jij niet in kan brengen jammer, in het uh, ja. Ja, debat. Is, ja, want het wat, zou goed zijn geweest voor het debat als ik had mogen. Wat doet het meedoen met, met GroenLinks dat als je er niet bij bent als partij bij zo'n debat, nou, behalve dat je vanavond 1 miljoen kijkt? Waarom mis je niet mee? Doen? Nou, omdat, omdat er alleen de vijf... Ja, Wilders mocht al meedoen. De zes uh, grootste partijen uh, mogen meedoen. En wij zijn net niet uh, groot genoeg. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden <lacht> bij de laatste verkiezingen. Uh, ja, dat kunnen we natuurlijk deels aan onszelf wijten. Maar het is wel... Natuurlijk is dat slecht als je niet... Ja, laten we daar eerlijk over zijn. Het is natuurlijk veel beter om er wel bij te ja. zijn dan om... Uh, nee. Hoewel ik het hier ook heel... Uh, uh, aangenaam voor je <laughs> verder, maar het je... is toch ook gezellig. Ja dat, dat wel, ja, dat lijkt me. Want van het Hek, doe je al inspiratie op voor een column? Of, uh, volgende nou, show? Ik, ik mag altijd Ik zat nu te, te kijken net, uh, zonder geluid ja. en dan is het ook altijd heel uh, goed te heel wat doen. Zie je dan ja. doen. Wat zie je dan? Ik, ik kijk ook altijd vaak, zorgens als ik de kranten te lezen en het journaal is geweest, zet ik vaak het geluid uit. Dan zie ik vaak ook Nederland in beweging. Dan zie je die bejaarden oh. allemaal als die uh, staan. En, uh, Mag je ik, er na vannacht ook aan doen? Ik merk steeds meer dat hoe, hoe meer je naar de televisie kijkt zonder geluid... dat het wordt steeds uh, leuker. En ik zag heel keurig weer, uh, ja. Ja, ze doen allemaal netjes hun dingetje. En, uh, misschien kijk ik vannacht er even terug. Ik las vandaag dat een statenlid uit Gelderland is opgestapt. Uh, die heeft twee golfterreinen. En jongetjes waren golfballen aan het stelen. Die heeft hij achtervolgd met de auto op een fietspad. Fietsen overreden. Um, niet de jongens, maar fiets voor de golfballetjes. VVD-statenlid, die is nu weg. Ik dacht, dat is echt iets voor jou. Om daar iets mee te doen. Ja, ik heb het verhaal niet gehoord. Maar dat is ook, goed, dat is ook om, om jongetjes klem te rijden voor een paar ja. golfballetjes. Ja. Van de VVD. Dan ben je wel in VVD. Nederland. Echt... Bram mooie slogan voor de verkiezingen. VVD voor al uw golfballetjes? Ja, zoiets. Nou ja, ik, eh, ik, ik, het wel, wel, ik kende ik had dat je, het het een ook paar niet. ik ken dat nieuwe zo'n pakket de voor een paar golfballen. Ja, maar zo zie je ja. dat. Ik wacht eerst even de kolom van Joop van het Hek af zaterdag ja. en dan bedenk ik een slogan ik denk voor denk de het uh, ja, het is wel uh, een is wel mijn onderwerp. Ja. Was een en waarschijnlijk ook met een hele grote auto heeft dit het gedaan. <laughs> denk ik, over een heel klein fietsje. Ja, of met ja. een golfkarretje, maar dat deed het verhaal niet. Maar, maar dat ja, is misschien leuk. ik denk dat de band ook uh... wel iets dat het mensuurlijk niet helemaal lekker. Als je achter golfballetjes en jongetjes aangaat, dan uh, misschien. Ja. Goed, Wat gaat, uh, gaat nog even verder. Joost, ja. van jou horen we morgenochtend natuurlijk meer uh, hoe, op Radio 1 hoe dat verder gaat. Want een keer even terug naar Joep van het Hek, want ja, nog twee minuten, uh, nou drie minuten. Een paar minuten en dan uh, nou, officieel is dus het half tien. Ik ben om half tien. Oké, okay, nou dan uh, we brengen we de champagne inmiddels binnen. Die gaat iemand uh, vakkundig openmaken. Uh, nee. Er zijn nog via Facebook, want we hebben een Facebook pagina, wat vragen binnengekomen. Uh, Erik Den Hartog die vraagt of er nog dromen over zijn. Nu je 60 bent en een heleboel, dat was de champagne, een heleboel bereikt hebt. Ja, hoor. Er zijn er gewoon er is genoeg te dromen op, op privégebied, is er veel te dromen en die vertel ik niet. En uh, uh, qua werk is de droom dat ik nog een aantal shows mag maken of, uh, of programma's en een, een paar conferenties. En een beetje gezond blijf. En uh, ja, ja. Het, uh, niet een eigen golfterrein. En ook geen auto om achter die jongetjes aan te. En Ria Bierman, die reageert ook. Zij vindt het zwaar naadje dat ze 60 is geworden. Wat doet het met jou, vraagt ze ja, via Ja, ik ken Facebook. Ria Bierman, als ik het zo hoor. Die zit zwaar in de overgang en die heeft het heel zwaar. Die ligt elke nacht te zweten en te pruilen. Ja, ja, ja die heeft het zwaar. Ja, sterkte. Ria sterkte. Bierman, ik weet niet waar je vandaan komt, maar heel veel sterkte. Heel veel sterkte. Ja. Maar naadje, dat is niet iets wat bij jou opkomt... Nee, ik, ik maak het heb een, uh, Ik heb een... Uh, en, uh, ik heb een echt een leuk leven. Ik heb een ontzettend leuke groep met wie ik mijn werk maak. Een mannetje of vijftien totaal, het hele hekwerkbedrijfje waarmee wij reizen en alles doen. Ik heb ontzettend vrolijk thuis. Met, uh, ik heb een leuke vrouw, vrolijke kinderen. Ik heb een, een klein zoontje. En nou, en, ja, het gaat allemaal wel vrolijk, het is allemaal wel leuk. En, nou, Geen dat... opa dag volgens mij? Nee, dat soort gedoe doen wij niet aan. Maar gewoon, ja, ik zie hem vaak genoeg om uh, met hem te lachen. En ja, het is. Uh, ik heb het wel leuk. En dat, dat, ik droom een beetje om dat een beetje in stand te houden. En om een beetje vrolijk door te werken. En als ik het. Uh, nou ja, het succes uh, hou wat ik de afgelopen jaren met uh, Wichwam heb gehad. Als ik zoiets door kan zetten. Nou, dan uh, hoor je mij niet piepen. Zullen we daarop uh, proosten? Vind ik leuk. Ja. Op een goede gezondheid. Op nog zeker. veel mooie theatershows. En uh, dat het goed uh, links ook weer een <laughs> beetje uh, beter kan worden. En uh, daar nee. drink ik graag op. Wij, uh, wij, wij tellen af ook. zeker. Ja. En van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd nou, alvast. Ja. Ja. Joep van Teck, ja, 60, het vlaken, hè, Hek, 60 morgen. En een moment. mooie dag. Dank. Bram van Ooyek ook dank. Joost Vullings ook dank. Morgen is natuurlijk weer een oog met de laatste keer Thijs van de Brink. Ik wens u een goede nacht. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, duurt een Zigarette. En een letztes glas in steen. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Elke werkdag op tv.